Wij beginnen de les 4 van PEC. Pagina 2, bovenaan de regel 1. Ik keer even terug naar, kijk even naar de vorige pagina, pagina 1, in de regel 29. Na de eerste, uh, voor, het, voor de eerste koma staat het woord Shana, zoals we hebben op de vorige les gehad. Uh, de, de, loop, de loop, tijd of geloop tot geloop van uh, Taf, Kuf, Shana. Dus 500 jaar, zoals we hebben geleerd gisteren. Hij hadde gezegd dat Shana heeft de getalwaarde 365, zoals de Sfira. Uh, terwijl in, in feite Shana en Sfera hebben wel dezelfde gematria 355 en niet 56 nou wat de reden natuurlijk heb ik mij zogenaamd versproken tussen de, tussen de aanhalingstekens natuurlijk maar omdat um, we hebben dat wel eens geleerd in de zomer dat het geestelijke begrip shana, ja, het jaar gewoon zoals wij dat kennen, kalenderjaar, bestaat uit 365 dagen. Maar um, het geestelijke woord shana, begrip shana, jaar, bestaat uit 355 dagen. Dus 355 dagen, de mens leeft in een jaar, jaarcyclus, waarbij hij dus geniet van elke dag op zijn manier, en dan maakt die kuniem zoals gebruikelijk is. En er zijn er nog tien dagen tussen de Rosh Hashanah, tussen de, de dag van het nieuwe, nieuwe jaar, en um, de Yom Kippur, de dag van de, van de, wanneer de Yom Kippur begint. Tien dagen, dat heet een, 10 um, no, ja, Jamim Noraim, een verschrikkingsdagen. Dus de dagen waarin de mens eigenlijk als het ware niet leeft, in vol leven. Hij op dat moment die 10 dagen staat voor de schepper en uh, mm, tussen het uh, leven en dood als het ware. In, naar, zijn, naar de verhouding van zijn krachten dat hij. Op die dagen, natuurlijk, we weten dat dit, doet, dit mag niet en dat mag niet, dus uh, Tsim maakt, et cetera, Die apart worden bijgeteld, die tien dagen, uh, verswikringsdagen, bij het woord, bij het begrip Shana, en dan worden 365 dagen. Dus in relatie tussen... Het para dus parallel tussen Shana en Jaar, getalwaarden waarden van dus de kal het kal het kalenderjaar 365, is het wel 365. En Sphira, sphira heeft ook uh, een heel jaar, kan je het ook zien als Sphira. Een heel jaar is ook Sphira. Ja, en sfera is hetzelfde, is 100, dan hebben we dan eh, 300, 300, eh, five, 355. Toch? En ook de sfera heeft, eh, met andere sfera wordt bedoeld ook de wat, eh, negen sfera, dus die die er zijn, die vertegenwoordigen de wens om te ontvangen voor zichzelf. Dat is de schepping. Terwijl de cleek is geen, um, zeg dat, geen, niet, behoort eigenlijk niet uh, strikt genomen tot de schepping. En dat zijn de tien uh, aparte tien, nog tien sfeerot, oftewel die tien dagen die erbij komen bij de Gematria van de Sfera. Ah, en dan wordt het ook 365. Maar dat heb ik niet erbij vermeld. Zo uh, so, so is het op deze manier weet je dan nog een keer of um, breng haal je dat wel in je herinnering op, zoals dus we dat een beetje hebben geleerd in wel eens in de lessen op onze zorgles. Dus altijd eerst nadenken. Het uh, is goed om mij op de hoogte te stellen van, nou kijk, het klopt niet erg goed, want dan betekent dat je werkt. Daar gaat het om. Maar eerst probeer zelf um, uh, erbij, probeer werk te doen van, waarom zei hij dat zo, en dat klopt niet, wat hij zei. En probeer dat eerst te ontcijferen, als het ware, en daarna kan je zeggen tegen mij, oh, dat klopt niet, of dat, ik weet niet, ik kom er niet uit. Dat is zinvol. En nu gaan we over naar... Uh, dan naar de volgende pagina, uh, pagina 2, de eerste regel. Het is zo so dat um, net zo als bij Shalavia Sulam, net zo als bij het beginnen. Van toen wij begonnen waren leren zoger, het schaim, test. Dat wij in het begin uh, misschien weinig gevoel hebben en dat komt omdat wij nog geen kilim hebben voor Pek, voor die pre schaïm, de vrucht van het schaim. Hoewel uh, natuurlijk dat door tess, door door TES, door um, ETSCHAIM, door ZOGER hebben we al flink wat opgebouwd. Maar toch, het is altijd ieder, elk werk wat wij uh, bestuderen, komt uit diverse uh, planeet, als het ware, geestelijke planeet. Ge uh, van diverse uh, geestelijke afstanden, zoveel jaren verder dichterbij, et cetera. En natuurlijk moeten we ons aanpassen aan, de, aan deze afstanden waaruit uh, het licht naar ons wordt uh, aan, na aangetrokken. En dat kost, kost was natuurlijk uh, inspanning, tijd en... Uh, een geweldige tuning die je moet uh, zelf opbrengen. Dat kan ik voor niemand doen, want ook ik moet mij instellen, steeds bijstellen op die golflengtes van die pek. Eigenlijk, wij kunnen niet uh, leren dit werk, Vandaag bijvoorbeeld met dezelfde houding zoals wij hadden, gehad bij Slavia Solam dan zal het niet helpen eigenlijk. want dan is het, zitten wij dan beneden laag, in veel lagere uh, sferen en proberen wij dan uh, te pakken wat in hogere sferen, veel veel hogere sferen uh, uh, plaatsvindt en dat wat aan ons verteld wordt uh, en dat kan niet, dus probeer het absoluut anders, gewoon aanpassen jezelf, zonder, hey, zonder kopwerk te verrichten, maar alleen maar naar jouw gevoel tunen jezelf met wat jij hoort, want er zijn zoveel uh, so uh, variabelen die te pas komen, te pas komen, die de kennis van, of de kennis, de, de zekere kennis van de Torah, van de Talmud, uh, dus van de, het hele geschrift, dat natuurlijk niemand van jullie uh, dat in hu huis heeft. Uh, ik heb wel uh, een klein beetje wat daarvan uh, wel opgestoken. Uh, het is niet zo belangrijk om daar specialist van te zijn. De specialisten in de Torah die uh, eigenlijk levende doden zijn. Ja, dat zijn. Uh, ze, do, ze zijn dood in de Torah. Voor uh, hen de, de Torah is een kennis. Is alleen maar kennis. Het is een uh, verschrikking hun kennis. Ze weten. Uh, op welke plaats Moshe iets gezegd had, ze kennen dat, weten dat uit hun hoofd. Ja, zoals mijn schoonzoon bijvoorbeeld. Hij is, uh, uh, hoe zeg je dat, uh, uh, uh, uh, voorzanger, als het ware, is voorzanger in een synagoge. Uh, en, ik weet het in het west ergens. En, eh, uh, dan, dan Zuidwesten, weet ik niet precies. Maar, en dan, uh, hij leest hij dan uit de Torah. Ja, dus dat wat de Torah leest hij gewoon uit zijn hoofd. Kijk, zo uh, prachtig mooi, uit een uh, fenomenale uh, geheugen, geniaal, in zijn hoofd. Nou, dat zegt hij dat allemaal, weet hij, uit zijn hoofd alles, waar het staat, et cetera. Uh, ook het gebed, alles, alle gebeden die dan staan, hij weet het ook te zingen perfect en ook goed, geweldig uh, uh, uitspreken, etc., maar, maar weet geen woord ervan. Nou, nou, wat voor, wat, wat, en dat, zo zijn, zijn allemaal, ze zijn allemaal zo. Nou, wat, wat helpt het dan uh, zo'n voor? zanger die dan richt zichzelf tot de schepper eigenlijk, die moet veel hoger staan dan alle overige om zijn gebed naar boven te brengen. In plaats daarvan kiest men, uh, kiest dat uh, onnozel volk, kiest dat uh, een, iemand die gewoon een goede geheugen heeft of een goede stem heeft. Ja, bijvoorbeeld neem dan de bloemendaal, die zanger, die voorzanger het in het, het hoofd, in de en zo. Nou, hij weet die wat hij die, die, die die zingt. Nou, mooie platen opgemaakt, maar komt zijn gezang, komt zijn um, voorzanger zijn om naar boven. Geen millimeter komt het verder dan de plaats waar hij staat dus het gaat niet om de kennis maar gaat om maar toch wel is het wel belangrijk om uh, zitten wel elementen uit de Torah uit uh, de wetten, etc die uh, voor jou misschien onbekend zijn of nauwelijks bekend zijn nou met al dat soort uh, uh, uh, extra uh, toelichting moet ik het halen. niet moet ik, maar aan mij is dus uh, mijn taak is om het uh, te brengen dat op de manier te vragen en te brengen het naar jou op de manier dat het voor jou moet voldoende zijn zonder dat jij hoeft referentie te doen dus dat jij moet het gaan zoeken waar het ...staat, et cetera... ...maar daarvoor moet je ontwikkelen... ...ook zeer goed ontwikkelen... Um, ...jouw gevoel... ...zie je dat... ...ik zeg niet kennis... ...gevoel en... Uh, ...tune jezelf... ...in dezelfde... ...op dezelfde wijze... ...via jouw eigen kilim... ...niet volgen mij... ...maar... Langs Jouw kilim, binnen Jouw kilim, uh, met wat wij leren. Want het is um, iets wat uh, eigenlijk nauwelijks iemand van het heilig volk dat zich heilig waant te noemen, die dat wel en dat wel, wel heilig is, potentieel heilig, alle heiligheid heeft. Uh, in zichzelf kan aantrekken, dat zij eh, niet zich er, niet ermee bezighouden. En daar, daarmee, daardoor worden zij uh, uh, gescheiden van het licht. Terwijl aan hen het alles gegeven wordt. Het is erg mooi wat ik nu, wat ik geweldig, wat ik voel nu, dat ik. Uh, kom bij mij iets op van Bed Ari, wat, wij hebben, een jaar of vijf, hebben we dat, gelanceerd, zo'n aspect, Bed Ari, om te gaan bieden. wat uh, is dat, voor elkaar, wat is dat voor, fenomeen, wat toen, uh, in het algemene zin, bij mij was, opgekomen, en opeens zie ik, licht van wat dit betekende toen, jaar of vijf geleden, in het licht van nu. Maar, dat zal ik bij Zatashem ähm, zal ik daarover äh, hebben in op, de, op onze aanstaande zogerles bij Zatashem, als het mij gegund zal worden. Äh, de regel 1. Mij aghaverim. Amru razal, dat viel aboker bocker basod arje. Wij tikna Abraham avinu, diktief, wijeshkem Abraham, twee baboker. Mij aghaverim de eerste regel. Aiyt van van aiyt door mijn kameraden. Dus hij heeft nu de, wat hij gaat nu zeggen is, dat iets wat hij uh, genomen had van zijn kameraden, die ook bij uh, Ari hadden geleerd. En van hen heeft hij dus de, uh, citeerde de bron, hij haalde, uh, dat kan zijn dat hij op... Uh, die momenten niet bij Ari was geweest, dat zij waren wel bij Ari en hij niet. Het kan van alles gebeuren dat hij bij hen dat had opgehaald wat uh, Ari had gezegd. Amru Razal, maar hij noemt het wel dat hij het, het dat niet direct van, uh, haalde die aan dat niet direct van wat hij zelf gehoord had van Ari, maar van zijn collega. collega. Amru Razal, de Torah geleerden, hadden gezegd, Schetvelata Boker, dat het gebed van ochde, ochtend, het ochtendgebed, let op, en wat hij spreekt nu, uh, wat wij spreken, wat hij dus zegt over het gebed bedoelt niet, het uh, wordt daarmee niet bedoeld een staand gebed, uh, zoals uh, apart ook wordt, uh, wel eens het genoemd. Maar wordt, let op, wordt uh, bedoeld, wat hij nu spreekt, waar hij dus vanaf het begin van het boek spreekt, bedoeld wordt uh, het hele kom, complex uh, van gebeden vanaf het begin, van het opstaan zochtens, wat de mens doet, uh, ook fysieke handelingen die de mens doet wanneer hij zochtens opstaat, we zullen zien wat het is, eh, uh, uh, en die, die, met het, die als voorbereiding zijn of deel uitmaken van daden die hij doet, die te maken hebben met het gebed. Dus het hele ochtendgebed en daarna komt het middaggebed en avondgebed en uh, feestdagen. Maar dan het hele, het hele set van um, gebeden die zochtens bijvoorbeeld wat die de mens doet, eh, waarbij hij doorloopt verschillende eh, stadia van het gebed. Dat is allemaal samen heet het tvila. Amru razal de Torah-leerden hadden gezegd: boker Dat het, het ochtendgebed is in het geheim, dus vertrekt ver, ver, ver, ver, uh, ver, uh, plaatsvindt in het geheim in het aspect van Arië in, in het aspect van Leeuw ja, als je dat uh, Leeuw, dus uh, hij gaat het vergelijken met die met die uh, beesten, als het ware die uh, on, die hij ontleent aan die aan de profetie van uh, Jecheske, Jezekiel, ja, Over de um, Merkava, de Heilige wagen. Dat dit Arie is, en wij weten dat Arie, Leo, dat is de rechterlein, dat is chassadim. Ook de ochtendgebe, het ochtendgebed is uh, eigenlijk chassadim. Natuurlijk zit daar ook, ook maar, et cetera, maar het is wel... Uh, onder, de, para, onder de, para, para, para de paraplu van Arië, de kracht van de leeuw. We ik na Abraham nu, en die, dat gebed is ingesteld door Abraham, onze vader. Abraham. Dicht die, want het is geschreven in de Torah, waar je Abraham bij Boker, en Abraham stond vroeg op, zo, so, so, stond so, uh, in de ochtend vroeg op, Zat het geschreven. Hij stond op, vroeg op om te bidden. Regel 2, na de eerste punt. Uchtief, waar krijgt, Shemamakoma, hu ha-shem hier, Tikka wen, shu ar Goed opletten, want wij gaan veel hier te maken hebben met de, met de woorden, hoe de woorden geschreven worden, Kimatre, et cetera. En zonder het Hebraeus heeft het niets te maken. De wereld weet absoluut niet wat het gebed is. Het is alles kinderlijk wat in de wereld is, wat het gebed betekent. Hoe wat zij. Eh, aan hen is natuurlijk gegeven, ook van boven. Dat. Maar het is lawoes op de lawoes. Het is alleen maar uh, praten over het gebed. Eigenlijk, het is niet een gebed wat echt aan hen gegeven is. Alleen aan. Israël is het gegeven, uh, het ware gebed dat direct via de middelste lijn naar boven loopt, op de manier van uh, Derech Yeshara. Het directe, de directe weg. Ochtieven, het is geschreven, ook in de Torah daar, verder staat het. Wij krijgen Shemamakom Amakom, toen Hashem äh, verscheen aan äh, Abraham, toen zat uh, het geschreven, we, dat, daarna dus, als gevolg daarvan, wij krijgen Shem Amakom Ahu, en hij, uh, hey, Abraham, noemde deze plaats, dus waar Hashem verscheen, Hashem hier-e. En ik kijk nou naar het woord hier-e, betekent, Hashem zal het voorzien, Hashem zal het zien. Of voorzien. Hashem, ja, dat is, Hashem hier, eh, Hashem zal het zien, of Hashem zal het voorzien. Tekawin, hij zegt dan, wanneer je dat zegt, ari zegt, tekawin, dan heb de intentie. Wanneer je dat zegt, want het is ook een deel van, van het ochtendgebed, om, eh, dat is het slaat op het gebed van, uh, het brengen iets gaat ten over. Dat daar dat staan, dat staan deze woorden, Hashem hier, eh, dat hij zegt aan Ari, dat is de eerste keer dat hij ons dus tegenkomt, dat hij zegt dat wanneer je dat gebed uitspreekt of dat uh, deel van het gebed, of deel, dat van het fila, als onderdeel van het fila, van het ochtendgebed, wanneer je dat uitspreekt en wanneer je komt tot het dit deze plaats waar staat geschreven dat, uh, dat dit vers: dat Abraham wij Shem, en hij noemde deze plaats Hashem Jere. -eh, dat wanneer jij hoort of zegt deze woorden hier, Hashem Jere, -eh, dan moet jij je instellen met de intentie: Jehoe Arje. Dat, dat zijn de letters van het woord Arje, Leo. De, de, heb je dat? Dat is de kabbala, mijn vrienden, alleen dat geeft uh, de diepste kracht en uh, redding als je dat gaat aanwenden, en dan kom je tot de wasdom. Hier, zie ziet dat nog een keer, voor de, de regel 2, voor de, voor, de, voor, de voor de eerste komma. Het woordje hier zal zien, hij zal voorzien of zien voorzien of zien betekent, is precies dezelfde letters als uh, het woordje Arië. Uh, als, te als teken, een teken van het ochtendgebed dat het stijt, dat wanneer dus en hij geeft dan ja direct aan dat wanneer jij dat woord tegenkomt in het gebed dat moet je dan de intentie hebben van binnen dat dat woordje hier, eh, dat, staat, dat slaat op, dat het, zelfs dat het, uh, slaat op Arië, dat dit een andere diepe betekenis is, Arië, dat is de uh, Leo. En voor ons in ieder geval voldoende is dat jij nu dat wij dat het zo is, en dat jij nu op dit moment deze intentie opbrengt, wat hij nu ons zegt. En straks zullen we dat. We hebben geen manskracht om dat allemaal uh, wekelijks dat uit te werken. We hebben alleen maar onze uh, gebroken, eigenlijk, ik mag het wel zeggen, uh, gebroken uh, Mirjam, die uh, eigenlijk... Uh, na, het, na dat verschrikkelijke, verschrikkelijke on, on, ongeval. Dat zij haar, haar nek uh, eigenlijk uh, had uh, en gebroken. Alle, en vingers en van alles. Dat zij voor ons wekelijks geweldig uitwerkt. Op 13, soms 15, 17 pagina's. Uh, onze uh, zogerles. Uh, ondanks... Gewoon door de pijnen heen gaat. Dat, verder hebben wij niemand die dat wel doet. Uh, er is nog, wordt nog, Tineke ver, vertaalt dit ook, uh, um, trans, uh, ver, vertaalt ook die dus stukken van het um, boek, nieuw boek in het Engels. Natuurlijk ook dat is geweldig werk, maar ik bedoel, in het Nederlands hebben wij dus niemand meer die dat ...zich ermee bezighoudt... daarom kunnen we ook niet... Uh, ...ook pushen en vragen... Uh, ...dat zij dat wel doet... ...ook dat nog doet... doet. ...dat is absoluut onmogelijk... ...maar nu en dan... zal zij misschien dat iets doen... ...dat stap voor stap zullen wij dat... Uh, ...uitwerken... ...dat let op mijn vrienden... ...dat zal voor ons zijn... Uh, uh, ...niet Sidur... ...van... Uh, ...Ari zoals we dat hebben geërst ge opgezet, eh, omdat eh, dat een beetje hoogdravend kan klinken, dat wij een nieuwe siduur maken of zo. Niet dat, maar Twila eh, Lurianit. Ja, Twila Lurianit bijvoorbeeld. De Lurianse, het Lurianse gebed. Zoiets. Misschien een betere, pas, passender passende naam voor dat boek zou zijn. Waarbij... Wat uh, wij leren hier uh, op onze les, dat dat uh, uitgewerkt zal worden en dat zal het boek worden praktisch, wat de mens moet doen en wat het gebed is. En of de mens dan daadwerkelijk zal aanraken, dat sidur, ja, de, de, de, de orde van de dagelijkse gebeden of niet. Dat is aan hem, dat is, uh, uh, de mens moet dan zelf weten of hij dat wel doet of hij dat uh, niet doet. Ik doe het niet, ja ik zeg het, maar uh, iemand mag het wel doen. Kijk, voor mij is het al, uh, ik zit in het leren en toepassen van het geestelijke op de manier van uh, uh, dat ik, ik dat niet meer nodig heb heb. Maar dat betekent niet dat jij moet precies doen zoals ik dat doe. Uh, wij hebben voor ons onze grote goddelijke meester Ari. Ari deed het wel. Eigenlijk, Waarom doe ik dat niet? Dat is mijn eigen correctie. Uh, uh, voor mij misschien is het niet nodig. Misschien, Doet er niet toe waarom. Maar ik zeg aan jullie niet dat jij moet mij nabotsen. En steeds zeg ik jullie dat uh, je hebt je eigen kilim, we hebben ook Ari, en wat Ari zegt, moet je wel doen. Ja, ik bedoel, op die manier, niet, niet technisch, niet alleen, uh, uh, alleen dingen met je mond zeggen, ja zoals het volk doet, en dat helpt niet, maar keuzes maken van wat hij, van welk gebed hij wel uh, zegt, dat het wel goed is, en dat zullen we ook leren, en wij zullen dan ook die desbetreffende gebeden, zullen wij ook dan in het Hebreeuws en in het Nederlands, zullen wij ook dan ter, plek, ter plekke waar, het, waar hij het ook over heeft, zullen wij dat in woord, in woord ja in woord zullen wij dan uh, opmaken, uh, die... Stukken, stukken van een gebed, niet zoals allemaal in het boek staat, in het boekje staat, in het uh, Sidoor zelf, in het gebedenboek, maar gewoon uh, uh, bij de desbetreffende tekst, les en tekst van um, dat boek uh, van uh, Luriaans gebed. Dus we hebben nog veel te doen zoals jullie dat zien. En dat zal iets een meester, uh, dat is een geweldig iets zal zijn. Dat boek wat ons enorm zal helpen, ons en uh, ook de generaties na ons. Want dat volk leert dat niet. Elke zij hebben geen kielin om te leren wat wij leren met jullie. Want jullie hebben, kijk nou hoeveel jaartjes uh, zijn er voorbij gegaan. Voordat wij dit meesterwerk hebben uh, aangeraakt. Kijk yeah. nou hoeveel jaar is dat dit ons nu de toestemming is gegeven. Natuurlijk van boven. En uh, niet dat dit mijn willekeur is. Dat wij het aanraken. En dat wij het ook in het Zulandbezaterschem stap voor stap. Uh, niet wekelijks maar uh, misschien een keer per maand we zullen zien dat een lijstje bijvoorbeeld wordt uitgewerkt en zo gaan we verder ermee en uh, we zien het wel dat het kan, we zien het wel dat het wij halen dat wel bij Zatashem we zien het wel dat uh, uh, iets wat eerst onmogelijk scheen te zijn dat wij hebben dat wel door, wij zijn doorheen gekomen door Shlavia ha bijvoorbeeld. Ja, ja, niet vergeten. Uh, mijn vrienden, heb ik wel niet gezegd. Dat Tassos wel werkt. Op in zijn eigen tempo natuurlijk. Om uh, aan de uitwerking verder van shlawea Solaam. Daar hebben we geloof ik tien lessen. De eerste tien lessen uitgewerkt. Hij werkt nu uh, aan de volgende les. Zo so, stap voor stap. Stap voor stap. Uh, komen we wel verder, steeds verder en verder. En moet je zo zien dat al die onze helpers die helpen en zichzelf en ons en zichzelf en ook de eigenlijk de anderen, de toekomstige generaties die dus die eigenlijk die, dat zullen leren en uh, ook het Joodse volk, ook zij zullen dat ook daarvan leren. Dat ik heb zich gevraagd om dat te doen zonder haast. Heerlijk. Het uitwerken zonder haast. Niet dat, wij, niet dat zij moeten zich bezighouden met het idee, de ideeën moeten zich bij, eh, bij hen gebezigd zijn met ideeën van, we moeten iets verspreiden of zo. Nee, ieder heeft zijn persoonlijk... Eh, Proces, correctieproces en dat is uh, doorslaggevend. En wanneer en indien en wanneer deze persoon een kwestie tijd heeft en zin heeft en gedreven wordt om nog erbij iets te doen aan het uitwerken van een zo'n les op papier. En, uh, wat we zeggen op papier, dus digitaal, dan is het altijd meegenomen. Maar niet dat, uh, dat, dat ik uh, zelfs uh, dat, dat ik suggesties maak dat uh, hoe meer hoe beter. Absoluut van, bij ons is absoluut dat het niet van toepassing is als de mens niet kan om welke reden dan ook. Ja, zelfs uh, een subjectieve reden dat uh, het gaat niet, uh, het voelt niet, etc. En terwijl die probeert te doen, overwinnen zijn slechte deging, en tegelijkertijd het gaat niet op in, dan uh, niet doen. Want het kan zo zijn dat de mens gedreven kan zijn door de citra agra die hem juist poest om te zeggen, nou gaan we dat wel eens lekker, dat les uitwerken, en zeggen, ik kan dat niet, dus dat moet je wel doen. En jij meent dat dit door de goede neiging komt, maar het kan zijn dat dit ook door de slechte neiging komt, dus belangrijk daarbij, welke, welke uh, wat is voor jou dan doorslaggevend is. En precies hetzelfde voor anderen geldt het, die, met, het, met de lessen, aan de lessen uitwerken voor zichzelf. Wanneer je hoort, bijvoorbeeld een les, onze les, dat wat je moet, moet ermee doen, dat het ook geen pushen moet zijn. Want het belangrijkste kenmerk erbij moet zijn van jouw houding, wanneer je een les, uh, doet u welke les van ons, uh, doet, test of uh, zoger, dat jij op dat moment in de uiterst mogelijke shalom ver, verblijft. Zonder enige druk. Let op steeds wat ik jullie zeg. Alleen dan vind je de schepper. Alleen dan. Want dan vind je jezelf. Want ben jij jezelf? Annie. De mens is Annie. Ja, Annie in het, nee, het Hebreeuws Alef. Uh, nun jud Ani, is ik. Dus de, de toestand wanneer jij vol van, uh, vol bent, waarbij je Ani betekent maar goed. Oké, okay, we zeggen dan maar goed van de tweede zin, zo doet het niet goed. Dat is dan je zot eigenlijk, bij ons het zot. Dat is de toestand van Annie, dat is de maar goed. Maar wanneer die gevuld is met het licht wanneer die uh, geactiveerd wor wordt, wanneer die alle spirood kunnen ontvangen, natuurlijk zonder de malgoed, de malgoed, dan heet het ani. Herinner je nog, hè? En 1 uh, betekent de toestand van keter, uh, dezelfde letters, maar dan in andere volgorde. Wanneer het nog in potentie is, nog niet door het licht, nog niet, doorgekomen, oftewel de Keliem zijn nog niet klaar om het te ontvangen in ik, in Annie. En interessant is in dit verband, dat, let op, we hebben dat ook misschien gezegd, al wel eens gezegd ooit, dat Annie, en we weten wel, dat Annie is goed. Dus de toestand van het komen tot uh, de goed en dat is ons, uh, ons doel, is om Annie te zijn, om de toestand van ik dus ik betekent persoonlijk niet, uh, niet uh, op dat moment wanneer je gaat leren of uitwerken van de les dat jij uh, voelt dat jij tot een groep behoort dat jij jouw uh, uh, zinnen van binnen zinnen worden geschuurd uh, door ideeën of door uh, zorgen maken voor wat dan ook maar dan Toestand wanneer alle krachten binnen zijn, dat is Annie. En dat kan alleen in het toestand van wanneer je leeft vandaag, op dit moment. Want ook hier, let op wat ik probeer te zeggen hier, en ook probeer dat wel fixeren bij jezelf, omdat de gematria van het woord Hayom vandaag, dus leven vandaag, is precies hetzelfde als die van de gematria getalwaarde van het woord Annie. Dus wanneer word jij Annie? Wanneer word je ik? Dat betekent individueel, persoonlijk, teta-teta tet tête sta, sta je voor de schepper Annie en verbind je zelf naar eigenschappen met malgoed, ook die ook, welke malgoed ook heet Annie. Wanneer je, wanneer, dan, wanneer, in de momenten, wanneer jij leeft in, vandaag. Niet gisteren, niet morgen, maar vandaag. Hayom. Hayom heeft ook precies dezelfde gematria. 61. Ani is gematria 61. Uh, alef, nun, Jude. En Hayom is dezelfde gematria. He, Jude, Waf en mem. 61. Kijk nou hoe in deze taal hoe Prachtig, geweldig zien we de aanwijzingen in de taal zelf, in de letters zelf, naar de goddelijke wijze. En dan zal je, kan je zeggen, hoe komt het dat jij, Michael, dan weet je dan, hoe bouw ik, hoe bouw ik die cursussen op, hoe heb ik dat allemaal aan jullie dat verteld, dat de mens moet leven vandaag, en niet technisch zoals dat, uh, al die boekjes die... Uh, dus rond die gemaakt worden uh, technisch, hoe de mens moet zichzelf technisch uh, instellen om nieuw te leven. Maar dat jij begrijpt hoe dat zit in de krachten van het heelal, dat hij om vandaag te leven. En niet in het verleden, nog in het verleden, nog in de toekomst. Dat dat is, uh, heeft dezelfde gematrie, gematrie, gematrie betekent dus dezelfde eigenschap. Overeenkomst naar eigenschappen. Met Annie, met de toestand wanneer jij vol, heel bent, shalom ondervindt van binnen en ook verbonden bent ook met de mal die ook Annie heet